Op dit moment al veel vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn het hele weekend werkzaamheden. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 5 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het beste om via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht rijdt om via Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. GFM. Net nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Sull piove sull'oceano, piove sull'oceano, piove sulla mia identità, lampi sull'oceano, lampi sull'oceano, Squarci di luminosità, ah, forse qua in America Ti delocifico, scoprono la sua immensità, le mie mani stringono sogni lontanissimi e il mio pensiero corre da te.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 helemaal, nou helemaal, Noord. ja, het is wel een van de, van de uh, uh, noordelijkse de noordelijkste strandtenten zeg maar, maar uh, goed bereikbaar vanuit het centrum. Want beginnen daarna niet uh, de huisjes? Nee. Uh, bijna, ja. Je hebt nog eerst twee. nog reddingsbrigade, dan zijn er nog een paar strandtenten en dan oh, okay. de huisjes. Ja. Ja. Nou, je komt hier voor stand up paddle.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 the fiddle no.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 Je kan daar zeker informatie over krijgen en je inschrijven voor lessen. Waar zijn de kosten aan verbonden als je een introductieles wil morgen? Nou, morgen specifiek hebben we geen introductieles. Oh, oké. Okay. In de uh... kant.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 En hoe laat gaat het dus echt allemaal beginnen morgen? Om 10 uur, vanaf 10 uur, zijn jullie allemaal uh, van harte welkom. Dan uh, zijn uh, alle stands open, kan je al lekker kijken naar het materiaal. Dan begint ook uh, de skippersmeeting, dus de, de, de, de introductie voor de, uh, uh, voor de wedstrijd. Dus dan dienen alle deelnemers aanwezig te zijn en eigenlijk klaar te zijn om een half uur later te kunnen starten. Half elf dus de uh, long distance race. Uh, en om drie uur uh, begint uh, de beachcase. en tussendoor zijn er uh, alle mogelijkheden om, om te praten met de deelnemers en, en, en uh, te kijken naar het materiaal en uh, lekker een hapje en drankje te doen bij de spot. Nou Gerard, het is helemaal duidelijk. Dankjewel Dank Dank je wel en uh, heel veel succes morgen. Ja. Okay. Muziek. En uh, er wordt even een ander nummer dan wat ik opgeschreven had. En dit wordt What a Difference a Day Make van Diana Washington. What a difference a day made twenty four little hours. What the sun and the flowers.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 difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Menu. A a day And the is en welkom terug bij goedemorgen Zandvoort wat de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 Oftewel, wat ga je dat, dat, dat doen? Moet je moet je eigenlijk bij de, de, de werkgroep, ja. bij de raad zijn. De raad heeft gezegd van wij, bij het uitstellen van het parkeerbeleid voor Park Duinwijk en Oud-Noord: wij willen de knelpunten inventariseren. Mm -hmm. het, het is niet zo dat het hele beleid op, op, school, op de schop staat.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 Het is, ook een behoor, het is ook een aparte raadsvergadering op geweest op 23 november 2010. Waar ook een aantal insprekers hebben gesproken. En het is aan de gemeenteraad, dat is onze ja, vertegenwoordiging van de bewoners van Zandvoort. Die daarop een beslissing mee hebben ja. genomen. Ja.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 Die zullen uiteindelijk uh, de beslissing moeten nemen om dingen te wijzigen van het parkeerbeleid. Maar ik denk ook dat het ook wel goed is, die rond de tafel. Ik, het is nooit verkeerd om eens naar... Alle, kijk, nu waren de mensen natuurlijk een beetje verhit, een paar weken geleden. En dat is nu inmiddels allemaal weer een beetje afgekoeld. En, uh, maar nou, weet je... ik weet niet of de mensen nu afgekoeld zijn hoor. Want kijk, de ja. tamtam in het dorp is natuurlijk uh, vrij groot. En als je dan merkt dat... Uh, zoals de, de, je hebt ook de actiegroep dan anti-parkeerregime ja. Zandvoort. Die hebben dan... Uh, de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 Uh, zien dat er dingen kunnen gewijzigd worden, dus ook met gebieden of dat bijvoorbeeld, kijk als, als mensen, ik, ik hoor nu mensen bijvoorbeeld uit, uh, uit uh, de Katstaat, zeg maar, Vlendweg, ja. Nou, die zeggen wij hebben helemaal geen parkeerprobleem. Mm -hmm. nou, wij hebben gedacht als gemeenteraad, in goede wil van we spreiden het over heel Zandvoort in één keer uit.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 Ja. Um, maar anders, daar mag Kijk, je ziet gewoon in de begroting nu ook... Zeg maar ...voor de komende jaren dat op het, zeg maar het keerbeleid gewoon... ...daar ja, er, er komen gewoon overschotten op. Maar ja. het, het, het probleem was zeg maar met de invoering van in dit beleid... ...omdat je niet weet wat het gaat doen... ...en hoeveel vergunningen er komen... ...en waar precies iedereen gaat parkeren... ...dat, ja, dat er op een gegeven moment in de Raad eigenlijk een, een, een klap in de hamer is gegeven... ...van het wordt 80 euro. Ja, en mensen zien dat gewoon als... Ja,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 Uh, maar je mag bijvoorbeeld als jij uh, op, op bezoek gaat uh, uh, uh, bij iemand in de Brede Rodestraat of uh, bij iemand in de Wilhelminaweg. Dan mag, ik daar dan gaan mag je daar gewoon okay. staan. Dan mag je daar staan. Kijk, wat dat betreft is het uh, uh, parkeerbeleid uh, wat uh, de gemeenteraad is aange heeft aangenomen moet uh, helder en duidelijk zijn. En een van de uitgangspunten Zandvoort is één wijk. Dus met andere woorden, je kan gewoon vrij...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 de gemeente Zandvoort of onze parkeerbeheerorganisatie, zoals dat zo mooi heet. Dus zeg maar alles wat met parkeren te maken heeft, een organisatie, om dat samen te kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld of met Amsterdam of met Haarlem. Je hebt bijvoorbeeld het servicehuis waar, je, waar, waar we op bij kunnen aansluiten. Dat zijn we op dit ogenblik aan het onderzoeken of, of dat mogelijk is.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 uh, bijvoorbeeld in Haarlem uh, heb je nu een digitale bezoekerspas waar je mensen kan aanmelden uh, ja, uh, de wethouder in Haarlem die is er bijna over gevallen omdat uh, mensen zeggen van ja maar ik uh, ik heb geen computer dus daar over dat soort zaken moet je allemaal over gaan nadenken ja. Ja. Hey, we, nou, moeten, we, we moeten, we moeten er... Ja, wij gaan er even uit we of gaan uit? We gaan stoppen. We gaan jullie in ieder geval heel veel succes wensen aankomen. mag ik het ja. nog even dus herhalen ja? voor de, voor ja? even als marktkoopman Aankomende donderdag is dus uh, de, de ronde tafel in de blauwe tram. Om 8 uur begint het. En als mensen willen meepraten, dan kunnen ze zich aanmelden het, uh, bij, uh, via e-mail griffie En het kan tot aankomende dinsdag. Tot 24 april. Ja. En uh, Pieter, jouw straat zit hier naast me en die fluistert me nog in dat deze uitzending, de ronde bijeenkomst wordt live uitgezonden bij ZFM. Jij gaat het zelf doen, uh, Pieter? Ik niet, maar... Oh.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 Die echt iets zinners hebben te, te zeggen over het beleid. Uh, aan het ik zou wel kunnen zeggen dat dit echt de laatste kant is, hè? Om, om nog wat invloed te, te hebben op het uh, bekeerbezin. En daarna is het echt helemaal gesloten. Mag nee, ik wel nee? nee, het is niet. No okay. nee, Want zo, zo komt er nog over de ondernemers en de pensioenhouders. Komt nog in oktober een rondetafel, als ik uh, okay. niet verging. Voor de zomer zelfs. Oh, voor de zomer? Nou, kijk eens, Amla heeft het naar voren geschoven. Dat is, weer helemaal het is ook wel uh, goed. Ja. Nou. En, het, en het is een dynam nogmaals, het is een dynamisch parkeerbeleid wat het de gemeenteraad van Zandvoort heeft ingevoerd. Dus dat betekent ook dat we in 2013, als het is ingevoerd, gaan evalueren. Ja, dus uh, Kijk eens dan. het is niet uh, in beton gegoten. Oké, okay, nou heel erg succes Andor, Jerry Kramer van de VVD. Heel erg succes. En op een mooie avond donderdag. Het mooie gesprekken. Ja. Toch? Ja. Ja. We gaan naar de muziek. <laughs> Goed, we gaan naar uh, Jerry and the Pacemakers, You Never Walk nou, Alone. Jerry and the Pacemakers. <laughs> Through a storm Hold your head up high And don't be afraid Of the dark At the end of a storm There's a goal Sky and the sweet silver song of love. I am blown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 Bij, Bij het Nationaal Park? National Park. Uh, ik ben beheerder van het bezoekerscentrum. Ja, je bent al eens eerder hier, uh, hier geweest? Ja, ik denk een jaartje geleden ongeveer heb ja. ik hier ook gezeten. Hè? Ja. Uh, woon jij in Zandvoort? Nee, ik woon in Zandpoort. Zandpoort. Nou. Dus ik ben vanochtend was door het duin hier naartoe komen fietsen. Ja, prachtig. Dat is hè? weer prachtig. Ja, ik ja. fiets ook heel, heel vaak door de Kennemerduinen. duinen. Ik, ja. ik vind elke keer een cadeautje dat ik hier woon en denk, oh, wat is dit toch mooi? Ja. Ja, is ja, prachtig. en dat willen we in het nieuwe bezoekerscentrum graag voor het voetlicht gaan brengen. Ik ja. zeg het uh, bezoekerscentrum nu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 100, 500, rond 500 jaar. Ze 500? Zijn, uh, ja, ja, ja. ja. Dat dus 1500 uh, jaar geleden. Ja, er zijn een aantal jaar geleden opgravingen geweest op Groot-Olme. En uh, daar uh, hebben we plattegronden gevonden in het duin. Oh, okay, ja. van heel lang werpgeboerderijen. Maar dat zijn ook behoorlijke afmetingen. Ja, dat was, dat was heel lang. Dat was 15 meter lang. Nou wordt het bezoekerscentrum nog iets langer dan 15 meter. Maar de architect nee. heeft zich daar wel op laten inspireren. Op hoe mensen ooit in het duin gewoond hebben.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 Ja, naast horeca en het bezoekerscentrum zelf, ik neem aan dat er een soort museum nog weer komt, wat het oude bezoekerscentrum ook had. Ja, nou ja het bezoekerscentrum zelf is een museum en er is, een, er is nu een voorlopig ontwerp voor de tentoonstelling daarin. Oké, okay, dat lange het lijkt wand, inderdaad wel een beetje op wat ja, we hadden bij... Ja, het, over ja. de lange wand van het, van het gebouw zullen de vijf duinzones uitgelegd worden. Dus ga je eigenlijk kun je, kun je daar een, een soort mini-trip maken van binnen daar.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 Ja, die wordt nu al aangelegd. Hè? Mm -hmm. Ik zie al activiteit op de Zandvoortselaan. Mm -hmm. Dat is tussen het Kennemerduinen en de Amstelzwaadlijnduinen. Ja. In, daar zijn nog wat. Op onduidelijkheden tot nu? Heb je daar al wat meer uitsluitsel, bijvoorbeeld het afschietbeleid? Uh, wat mag er over zeggen, de natuurbrug ik, enzovoort? Ik dat ik zo tot over mijn oren zit in de planvorming en de tentoonstellingen en, en alles wat bij het nieuwe bezoekerscentrum hoort. dat ik dat laat bij de projectleider uh, okay, dus van de natuurbrug. Van niks, uh, niks van uh, heer Zandbergen fluistert me net even door, je weet toch dat het aangenomen is hier uh, in Zandvoort? Dat weet ik, maar hoe de planvorming precies, uh, precies loopt nu, dat, uh, dat moet je niet aan mij vragen. Dan zouden nee. jullie een keer de projectleider om tafel Amen. moeten vragen. Wat ik weet is dat wij willen beginnen met de start van de bouw van het bezoekerscentrum in september. In september. En wanneer kunnen we er dan in als bezoekers? Volgend jaar september. Oké, okay, ja. dus nog ruim zeg maar ja, anderhalf maand. anderhalf jaar. Krabbe anderhalf krap, jaar. Anderhalf anderhalf jaar, jaar. jaar. Ja, ja. Ja. En dan okay. moeten we heel hard hollen. Dus. Nou, Margot, uh, heel veel succes. Dank je wel. Ik zou zeggen, als het open gaat, ben je nog van harte welkom er nog een keer over te vertellen. Ja, dan krijg je uh. een uitnodiging. Ja. En dan vind ik uh, het ook heel leuk om, om eens een keer te komen kijken. Super. Dus nou, heel veel succes. Het is geen sinecure, dus uh, nou, het wordt het heel mooi. goed gaat. Dankjewel. Okay, heel veel dankjewel. succes, dankjewel. En we gaan nog even naar onderwerpen van het volgende uur. Ja. En in ieder geval zal dat wel Wim, ja, je hoort het al wel. Wim Hildering worden. <laughs> ja, en, uh, ergens. ja, en ergens natuurlijk uh, Leo Miesbeek en uh, Klaas Koper. en Klaas Koper, onze voormalige uh, dorpsomroepen hoorden we al.